6 uur Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De koopkracht ligt dit jaar voor veel huishoudens 1 of 2 procent lager, dat zegt het Nibut, het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting. De daling valt tegen. Dat komt onder meer doordat de zorgpremies sterker zijn gestegen dan verwacht. Sommige groepen gaan er nog extra op achteruit, kinderopvang is duurder geworden en 57 plussers krijgen geen extra arbeidskorting meer.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 Op de Technische Universiteit in Dresden is gisteravond paniek ontstaan... toen tijdens een scheikundeproef enkele studenten onwel werden. De brandweer ontruimde de gebouwen... en tientallen mensen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is een kleine hoeveelheid arsenwaterstof vrijgekomen. Maar metingen van de brandweer in Dresden hebben niets opgeleverd. Het weer, afwisselend opklaringen en buien... met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Vanmiddag droger, met vooral in het noorden zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal het Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 20 januari. Toch een beetje de dag van het CDA. Na nou, vandaag ligt er een stuk op tafel over de koers van de partij. De verwachting is dat die koers botst met de lijn van het kabinet. Onze Haagse verslaggever heeft het laatste nieuws... en we analyseren met CDA-kenner Marcel Tenhoven. Verder, welke keuzes maak je eigenlijk in tijden van crisis? Wij voelen die problemen in ieder geval steeds meer en vaker in onze portemonnee. Het Nibud maakte eerder al sombere berekeningen. Nou, die kunnen de prullenbak in. Onze koopkracht gaat nog veel harder achteruit. We praten u daarover bij vanochtend. Ook aandacht voor een voorspelling van het SCP. De kosten in de verzorging en verpleeg verzorgingstehuizen in de thuiszorg zullen tot 2030 meer dan verdubbelen. Verder een nieuwe geluidsopname van een gesprek tussen een bemanningslid van de Costa Concordia en de Italiaanse kustwacht. Het bouwgrondfiasco in Apeldoorn, megastallen en woonhuizen... en een hele boze Republikeinse presidentskandidaat in Amerika. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. Kunt u ook volgen via internet, ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. De gemeente Apeldoorn heeft jarenlang ernstige fouten gemaakt bij de aankoop van onverkoopbare bouwgrond. Een gemeentelijke enquêtecommissie heeft de grote verliezen die Apeldoorn daardoor leidt onderzocht. En gisteravond trok de commissie keiharde conclusies. Het college heeft risico's genomen en onzorgvuldig gehandeld bij het op grote schaal verwerven van gronden.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 Apeldoorn heeft in het verleden veel grond gekocht om die later met winst te verkopen. Maar door de crisis worden er minder woningen gebouwd en bedrijventerreinen aangelegd. De verliezen van de gemeente lopen daardoor in de miljoenen euro's. Als alles tegen zit, en dat hopen we natuurlijk niet met elkaar, dan gaat het zelfs richting de 200 miljoen euro. In het slechtste geval zou dat het kunnen worden. In het beste geval is de schade 110 miljoen euro. Volgens de commissie greep de gemeenteraad niet in. De raad is erg leidzaam geweest. De raad heeft veel ontwikkelingen laten passeren... zonder in te grijpen of kritische vragen te stellen. Ook het huidige college van burgemeester en wethouders... kan keiharde verwijten worden gemaakt. Apeldoorn heeft de grote risico's genomen, strategische fouten gemaakt... en negatieve signalen genegeerd. De gemeente staat inmiddels onder curatelen. VVD-staatssecretaris De Krom van Binnenlandse Zaken... werkt aan een wetsvoorstel om het spreken van Nederlands voorwaarden te maken... voor het verkrijgen van een bijstandsuitkering. Want beheersing van de taal is volgens de Krom een cruciale factor... om weer aan het werk te kunnen. Voorzitter, daarom bereidt het kabinet nu ook een wetsvoorstel voor... waarin aan het beroep op bijstand de voorwaarden uh, wordt verbonden... dat je voor eigen rekening zo snel mogelijk een cursus gericht... op het verwerven van de Nederlandse taal gaat volgen... en dat deze met succes wordt afgerond. De staatssecretaris zei dat in een reactie op een soortgelijk plan van VVD-Kamerlid van Nieuwenhuizen. Ik weet zeker dat wij elkaar op het uitgangspunt in ieder geval volstrekt kunnen vinden. Namelijk dat als de Nederlandse taal een belemmering vormt om aan het werk te gaan... en iemand neemt onvoldoende initiatief om daar iets aan te doen... dat het ook consequenties moet hebben voor je uitkering natuurlijk. Als de wet wordt aangenomen, moeten mensen verplicht korten op hun uitkering... als ze niet hun best doen om aan het werk te komen. Dat zou dan ook gelden voor mensen die hun Nederlands niet willen bijspijkeren... om de kans op een baan te vergroten. Staatssecretaris de Krom wil nog voor de zomer met zijn wetsvoorstel komen. Nieuwe geruchten over de kapitein van het Italiaanse cruiseschip de Costa Concordia. Hij zou nog geen uur nadat het schip vorige week tegen de voer een maaltijd hebben we besteld. Voor hemzelf en voor een vrouw. Dat heeft een Filipijnse kok gezegd. De kapitein insistie had op een meal om rond 10.30 uur. Hij kwam met een vrouw die ik niet begrepen had. Op dat was ik met een collega, een andere kok, Jason Velasco. En we vragen wat er was going on. Ze hadden in de keuken al het idee dat er iets niet helemaal in orde was, zegt de kok. Maar toen er spullen van planken begonnen te vallen... beseften ze dat de situatie echt ernstig was. At that time, we really felt something was wrong. The stuff in the kitchen was falling off shelves. And we realized how grave the situation was. You would not believe it. I have had 12 years of experience as a cook on a cruise ship. I have even witnessed fires, so I wasn't that scared. But I did wonder, though, what the captain was doing. Why was he still there? Tot grote verbazing van de kok bestelde kapitein Schettino zelfs toen nog een diner en een drankje. Sommige passagiers waren toen al in paniek, maar de kapitein wachtte zelfs nog op een toetje. Anyway, we drink. dessert was Kapitein Schettino ligt zwaar onder vuur. Hij zou te dicht langs het eilandje Giglio hebben gevaren, waardoor de Costa Concordia op de rotsen liep. Bovendien zou hij het schip als een van de eerste hebben verlaten. Hij heeft voorlopig huisarrest. Intussen gaat de zoektocht naar passagiers op het schip nog altijd verder, zegt de Italiaanse kustwacht. At this moment, uh, the rescue team are still searching uh, on, uh, on the ship. De Cosgar divers uh, went inside inside the, the ship to look for, um, for some people still. Het schip ligt dus weer stabiel op de zeebodem, blijkt uit nieuwe metingen... maar gevreesd wordt dat de zoektocht vandaag weer moet worden gestaakt vanwege hoge golven. Zo'n twintig opvarenden worden nog vermist. Tot nu toe zijn elf doden geborgen. Van naar Amerika. De republikein Newt Gingrich is boos op de media. Die zijn verdorven, zo zei hij tijdens het laatste republikeinse debat voor de voorverkiezingen in South Carolina, voor de presidentsverkiezingen. CNN stelde in een debat een vraag over zijn ex-vrouw, die gisteren beweerde dat Gingrich een open huwelijk wilde. Hij wilde een open huwelijk hebben. En ik heb Hij wilde een open huwelijk. Ja, ik het dat hij iemand anders in zijn leven heeft.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 Ondertussen gaat het in de peilingen goed met Gingrich. Hij klom gisteren opnieuw in de peilingen voor de Republikeinse presidentskandidatuur. Rivaal Rick Perry trok zich terug en sprak zijn steun uit voor Gingrich. Ik mijn campagne en endorsing Newt Gingrich voor president van de Verenigde Staten. Toch is favoriet Mitt Romney nog steeds de koploper in de peilingen. Morgen spreken de kiezers in South Carolina hun voorkeur uit. Tot slot het financiële nieuws. De beurzen in New York sloten gisteren met een kleine winst. Tona geven de Dow Jones-index eindigde een half procent hoger. Technologiebeurs Nasdaq klom 0,7 procent omhoog. In Azië daar zijn de beurzen inmiddels alweer een paar uur open. De Japanse Nikkei staat nu op een aardige winst van ruim 1 procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website: nos.nl/slash radio1. Dit is het NOS radio 1 journaal Het Lara Rensen. Het is elf minuten over zes. Rihanna heeft bevestigd dat ze samen met Coldplay zal optreden... tijdens de Grammy Awards. Dat is op 12 februari in Los Angeles. De populaire R&B-zangeres omschreef het komende concert op Twitter... als Bankers en Great News. Andere sterren die dan optreden zijn... onder andere Lady Gaga, Bruno Mars en The Foo Fighters. Kanye West heeft trouwens de meeste nominaties gekregen voor een Grammy. Zeven in totaal en Adele is zes keer genomineerd. We gaan luisteren naar Coldplay. Colpe hoorde u met Trouble. Wij gaan door naar Mino Remmers. Die ja. maakt vanochtend een ware rondgang door Noord-Brabant. Oh. Mino. goedemorgen. Wat ja, ga je doen? Ik, nou, ik begon eigenlijk in Den Bosch. Want daar staat het provinciehuis waar ze vandaag een belangrijke beslissing nemen. Dus ik dacht, ach, ik kan de wekker wel later zetten een keertje. <lacht> maar ik werd toch om vier uur wakker. Ja. Dus dat krijg, dat krijg je ervan. Maar goed, ja, gisteren waren wij bij een schaapsherder. Toen ging het over het Smallenberg. Uh, virus, wat overigens niet gevaarlijk is voor, uh, voor mensen. En vandaag gaan we daar eigenlijk een beetje op door. Maar uh, ja, het woord zoonozen... je zal het maar moeten spellen voor het scrabble. Of dat scrabble op de mobiele telefoon, hoe heet dat eigenlijk ook alweer? Ja, word feud. Ja. Juist, zoonozen, als je drie O's hebt. Dat is eigenlijk het woord waar het vandaag om draait. Want... Uh, een zoonoos is een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. Nou, daar weten ze in Brabant alles van. De Q-koorts hebben we hier gehad. Er zijn nog steeds mensen die daar hartstikke beroerd van zijn. Nog steeds is er de q koortspolie in het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen bij de GGD Hart voor Brabant. Die stelde een advies op en daarin staat dat het eigenlijk... Um, moet, zo moet zijn dat je op een behoorlijke afstand van een stal geen woonhuizen moet, meer moet hebben. En nou, het is alweer een tijdje geleden dat de GGD daar uh, mee kwam. Um, daar is ook al eerder over gestemd in het provinciehuis, maar toen kwamen de stemmen gelijk uit. Hart van Brabant heeft dus gezegd, zo'n 250 meter rondom een stal, daar moet je geen mensen willen laten wonen. Dat is veel te veel gevaar oproepen voor die zoonozen waar ik het net over had. Ja, dat stuit op de nodige weerstand, zeker ook op het platteland hier in Brabant. En vandaag komt het voorstel opnieuw in stemming in het provinciehuis in Den Bosch. En dus gaan we deze ochtend langs allerlei partijen. Langs de ZLTO, langs iemand die in de buurt van zo'n stal woont... en het helemaal niet ziet zitten. Maar ook langs de mensen, de agrariërs zelf... die straks mogelijk weer opnieuw te maken krijgen met een wijziging in de wet... waardoor zij bijvoorbeeld niet kunnen uitbreiden... terwijl ze die plannen wel hebben. Kortom, een beetje een race tegen de klok, want we beginnen dus nu vlakbij Den Bosch. We gaan nu naar Ulicoten, naar Sonja Bosboom... die uh, eigenlijk al nou, behoorlijke tijd... Uh, ja vel van leer trekt tegen die plannen van die staluitbreidingen dan naar oorschot dan naar best en we eindigen weer in een bos bij de politiek. nou dus gaan we gaan we gaan op pad ja gaan we. Ja. <laughs> maar nog tot later en wij gaan van de provincie door naar de gemeente. Um, ik zou zeggen luister en huiver snoeiharde conclusies staan er namelijk in het onderzoeksrapport van de Apeldoornse gemeenteraad over het college van burgemeester en wethouders. het is een onderzoek naar de verliezen van het grondbedrijf van de gemeente. het college heeft de gemeenteraad bewust onjuist geïnformeerd, staat er een aantal keer te lezen. De schade daarvan: in totaal 110 miljoen euro in het beste geval en 195 miljoen in het slechtste. U hoort de uh, Jeroen De Jager.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 Een bijdrage van een verontrustend, over een verontrustend rapport van Jeroen de Jager. Uiteraard kan dit niet nog onbesproken blijven. Wij gaan later in de uitzending hierover praten met Andries Heidema... voorzitter van de Commissie Ruimte en Wonen van de VNG... de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zelf ook burgemeester van Deventer. En natuurlijk stellen we hem ook de vraag of het bij Apeldoorn blijft... of dat er meer gemeenten zijn die op deze manier opereren. Het is acht minuten voor half zeven. De derde en misschien wel beslissende ronde... in de verkiezing van de Republikeinse presidentskandidaat. Die is uh, morgen in de Amerikaanse staat South Carolina. Een staat met veel evangelische kiezers. Voor hen is het heel belangrijk wat een kandidaat... en dus misschien de opvolger van Obama vindt van abortus. Maar is dit ook het doorslaggevende onderwerp straks in het stemhokje? Correspondent Wessel de Jong ging in South Carolina naar een pro-life-debat...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 Op een uitzondering na, natuurlijk. Nou, morgen, dus, die voorverkiezingen in South Carolina. Onze correspondent Wessel de Jong is daar al. En op onze website vindt u een uitgebreid dossier over Amerika en de verkiezingen. Op NOS.nl. Het NOS Radio Sport. De Deense nummer 1, Caroline Wozniacki... heeft zich simpel geplaatst voor de vierde ronde van de Australian Open. Ze was met twee keer 6-2 veel te sterk... voor de Romeinse Monica Nikulescu. In het toernooi is Rafael Nadal door naar de vierde ronde. De nummer 2 van de wereld versloeg de Slovaakse qualifier... Lucas Lakko in drie sets, 6-2, 6-4, 6-2. En ook Roger Federer heeft zijn wedstrijd in de derde ronde gewonnen. Al ging het bij hem tegen de Kroatische Ivo Karlovic niet gemakkelijk. Hij won weliswaar in drie sets maar de eerste twee gingen heel moeizaam. De Nederlandse waterpoloers hebben ook hun derde wedstrijd... op het EK in Eindhoven verloren. De mannen waren met 14-6 kansloos tegen Italië. Maar tweevoudig doelpuntenmaker Tjerk Kramer was niet eens zo ontevreden. In deze wedstrijd hebben we toch wel redelijk constant gespeeld... en geprobeerd nog wel een vuist te maken gedurende de hele pot. En, uh, soms merk je gewoon dat die ervarenheid van hun en uh, ja, ze zijn natuurlijk de wereldkampioen... Dus, uh,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 Volgens Kramer gaat het toernooi voor Oranje nu pas echt beginnen, want de eerste drie tegenstanders waren nou, een maatje te groot. Ja, deze wedstrijden waren wel ingecalculeerd, eh, zeker omdat je tegen olympisch kampioen speelt en uh, wereldkampioen. Nou, die wedstrijden hadden we al van, al van verwacht dat we die zouden verliezen. tegen Griekenland hebben we wel een hele goede wedstrijd neergezet, alleen uh, ja, helaas niet gewonnen. Ja, dat geeft ons een uh, ook goede moed voor de twee wedstrijden die we ja, moeten pakken. We moeten tegen Macedonië winnen en Turkije. Dan kunnen we alsnog bij de eerste tien komen. En uh, ja, ons plaatsen zeg maar, voor het uh, OKT, Olympisch kwalificatietoernooi. En uh, ja, dan we, daar kunnen we misschien weer verder bouwen. Nou, daar is nog hoop. De volgende wedstrijd van de Waterpolomannen is morgen tegen Turkije. De vrouwen spelen vanavond om zeven uur tegen Hongarije. In september trok een aantal voormalig topturnsters aan de bel. Zij klaagden over de begeleiding van de bondscoaches in hun glorietijd. Intimidatie, belediging, uitschelden, alles gebruikte de coaches om ze klaar te stomen voor het grote werk. Maar uh, ze gingen daarin volgens de turnsters veel te ver. Reden voor Turnbond-voorzitter Jos Guikers om de kwesties te onderzoeken. Ja, ik ben al heel snel. Uh, vanaf uh, 1 september ben ik die gesprekken uh, aangegaan. En dan, dan kom je al heel snel tot de conclusie dat het om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 Uh, en ook dat we in de, in de zorg, de aandacht en de persoonlijke begeleiding uh, van die inmiddels gestopte turnsters... Uh, dat we daar ernstig tekort in zijn geschoten. In Salt Lake City is de Canadese freestyle-skiester Sarah Burke overleden. Ze viel negen dagen geleden tijdens de training op haar hoofd en lag sindsdien in coma. Uit test bleek dat haar hersens door een hartstilstand onherstelbaar beschadigd waren geraakt.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 De gemeente Apeldoorn heeft mogelijk 200 miljoen euro verloren door fouten bij de aankoop van bouwgrond. Volgens een enquêtecommissie ging het college van BMW maar door met het aankopen van grond, terwijl die door de crisis nu onverkoopbaar is. En de gemeenteraad is bovendien onjuist geïnformeerd, zegt de enquêtecommissie. De FBI heeft de website mega-upload.com uit de lucht gehaald, omdat daar veel films en series illegaal werden verspreid. De vier oprichters, onder wie een 29-jarige Nederlander, zijn opgepakt.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 Specialisten van de Nederlandse Belastingdienst komen volgende week naar Griekenland... om hun collega's te helpen bij het verbeteren van het belastingssysteem. Griekenland, wie weet dat misschien, heeft grote problemen met het innen van belasting. Maar ook met belastingontduiking en bureaucratie. De Griekse schatkist verliest daardoor zo'n 20 miljard euro per jaar. Geld dat het land hard nodig heeft. Anne Strijker van het Nederlands Ministerie van Financiën... was de afgelopen dagen al in Athene om het werk van de specialisten voor te bereiden. We zijn hard bezig om samen met de Griekse overheid een aantal dingen op in gang te zetten. Workshops op het terrein van invordering, maar ook hoe je met grote ondernemingen moet omgaan. Een aantal landen, bijvoorbeeld nu in Nederland, op, een, op, bijvoorbeeld op het terrein van invordering laten zien hoe ze dat in Nederland doen. En wat daar uit te leren valt voor de Griekse Belastingdienst. Natuurlijk gaat het dan vervolgens niet om de volgende stap, om te kijken hoe de Griekse autoriteiten dat verder zelf kunnen uitvoeren. Voeren in de praktijk. En daar zit het probleem. Luister naar het verhaal van Diomidis Spinellis, professor computerwetenschappen. Hij werd in november 2009 aangesteld op het ministerie van Financiën. Zijn taak was belastingontduiking op te sporen. Hij ontwierp een computerprogramma waarmee hij gegevens van het ministerie en de belastingkantoren kon verifiëren. Hij vond tienduizenden zaken van belastingontduiking en potentiële fraude en stuurde al die zaken naar de regionale belastingkantoren... zodat de ambtenaren en de inspecteurs ermee aan de slag konden. Maar de resultaten waren teleurstellend. Veel belastingkantoren deden hun werk niet goed. Om de druk op te voeren werden dagelijks rapporten gestuurd... naar hun superieuren en de minister over het aantal zaken dat ze afsloten. Op het aantal gevallen dat was gesloten, welke tax offices het goed deden, welke niet werk deden. Twee jaar later nam een teleurgestelde Spinelli's ontslag. Hij was ontevreden met wat hij had bereikt. I would Zijn conclusie, een computerprogramma alleen is niet genoeg. Het probleem ligt vooral bij het personeel. Een groot deel is niet gemotiveerd, niet goed opgeleid... en het ontbreekt aan goed management. Bovendien is de corruptie wijdverspreid, vooral bij inspecties. De wet geeft belastinginspecteurs te veel vrijheid, macht en de mogelijkheid om zelf geld in hun zak te steken. Volgens Spinelli zijn radicale veranderingen in het belastingssysteem nodig... om diepgewortelde bureaucratie en corruptie uit te bannen. Dat kan in 12 tot 15 maanden gebeuren, maar je moet een nieuw systeem vanaf het begin opbouwen. En helaas durven politici dat risico niet te nemen. Politici zijn bang voor radicale veranderingen. En dus blijft het voorlopig bij kleine, voorzichtige stappen. U hoorde een bijdrage van onze correspondent Corny Keeser vanuit Athene. Door dan naar uh, de site mega-upload.com. Misschien heeft u erover gehoord. Uh, nou, er is een Nederlandse relatie met die website. Een website die de FBI uit de lucht heeft gehaald. In Nieuw-Zeeland is een uh, Nederlander namelijk opgepakt... vanwege het idegaal verspreiden via internet van films en series. Maar gaan we naar correspondent Robert Portier in Sydney. Robert, um, woont hij daar in Nieuw-Zeeland of was hij daar toevallig? Nee, hij was daar zeker niet toevallig. Die uh, Nederlander die, uh, woonde daar. Uh, hij is 29 jaar. Hij werkte bij een bedrijf dat mega-upload, wat uh, geregistreerd staat in Hongkong. Maar blijkbaar uh, was Nieuw-Zeeland een prettig land om te wonen. Want niet alleen deze Nederlander woonden daar. Ook de eigenaar van het bedrijf had daar een kapitale villa laten bouwen van 30 miljoen dollar. Nou, die is ook gearresteerd, samen met twee andere Duitsers. En ze zijn alle uh, vier voorgeleid voor de uh, rechtbank. En het doel is dan om uh, ze uit te wijzen naar Amerika. Oké. Okay. En, en kan je wat vertellen over het bedrijf achter Mega Upload? Ja, Mega Upload, dat is een uh, site waar je films en uh, televisieseries kunt bekijken. En die, uh, series, en die, uh, televisies, of die series en die films die worden geüpload door andere mensen. En dat mag eigenlijk niet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 Ja, ze zijn opgepakt door de politie in Nieuw-Zeeland, maar op verzoek van de FBI. Want de FBI die heeft eigenlijk de aanklacht geformuleerd. Die willen eigenlijk graag dat dit uh, bedrijf wordt opgeheven... en dat de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn worden berecht. En uh, omdat men wist dat uh, de top van het bedrijf in Auckland aanwezig zou zijn... heeft men aan de politie in Nieuw-Zeeland gevraagd om de arrestaties te verrichten... Nou, dat is dan eigenlijk ook direct de enige rol die de Nieuw-Zeelandse politie speelt. Want de mensen zijn voorgeleid voor de rechtbank, worden straks uitgewezen naar Amerika. Daar zullen ze worden berecht en daar houdt ook elke bemoeienis van Nieuw-Zeeland mee op. Goed, nou, het is natuurlijk een Nederlands burger. Denk jij dat de Nederlandse ambassade iets gaat doen om deze man te helpen? Nou, ik heb de ambassade gebeld die uh, vertelde mij dat als deze Nederlander contact wil hebben met uh, zijn overheid... dan moet hij dat aangeven bij de autoriteiten. Zij zullen dan vervolgens de ambassade informeren. Ze waren op dit moment nog niet geïnformeerd. Dus dat betekent dat uh, hij of nog niet gevraagd heeft om hulp... of dat hij geen hulp wil. Maar uh, wanneer hij uh, om die uh, hulp vraagt, zullen ze in ieder geval kijken wat ze kunnen doen... Maar het is natuurlijk de vraag: wat er gebeurt op het moment dat hij al wordt uitgeleverd aan Amerika. voordat zij überhaupt zijn geïnformeerd. Nou ja, het is even afwachten hoe lang het allemaal precies gaat duren. Het is dus nog niet duidelijk waar die bemoeienis van Nederland uit zal gaan bestaan. Goed, dat wachten we dan af. Robert Portier vanuit Sydney. Dankjewel, Robert. Door naar. Italië. Er is er namelijk een nieuwe geluidsopname opgedoken van een gesprek tussen een bemanningslid van de Costa Concordia en de Italiaanse kustwacht. Dat gesprek vond plaats vlak nadat het cruiseschip... schip kapseisde voor het eilandje Giglio. In het gesprek ontkent het bemanningslid de ernst van de situatie totaal. Blijkt als een vrouw van de kustwacht het bemanningslid naar de problemen aan boord van het schip vraagt.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 Het laatste nieuws over de Concordia. De Italiaanse autoriteiten hopen het schip beter te kunnen stabiliseren. Dat dreigt vandaag weer zwaar weer. Ze willen toch verder met de zoekactie en het wegpompen van de olie. En door het slechte weer zou de Concordia nog dieper in zee kunnen wegzakken. En dan kunnen ze dus niets doen. Dan kunnen ze niet zoeken en ook geen olie wegpompen uit het schip. Dan dadelijk in het Radio 1 Journaal... het opknappen van een weg in Noordwijkerhout... dat heeft grote gevolgen voor de Keukenhof. wordt bijna onmogelijk namelijk om nog met de auto te komen. En daar zijn ze niet zo blij mee bij de Keukenhof. Kees Kwaks, hoe staat het nu op de weg? Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Wat een verschil met gisteren. Het verschil van de dag en nacht. Ja, <laughs> gisteren morgen zaten we al dik in de ellende. En vanmorgen kijken we nog tegen een leeg scherm aan. Dat is fijn. Ja, dat is voor de automobilisten zeker fijn. Ik verwacht ook niet zoveel als dit allemaal zo doorgaat... dan wordt het een hele saaie vrijdagochtendspits en met 50 kilometer file. En uh, ja, dat zal rond de uur of half negen zijn. Maar voorlopig gaat alles nog erg goed. Heel mooi. Een saaie ochtendspits. Kom maar op. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen. De eurocrisis treft bijna alle landen in Europa. Alleen het grootste euroland, Duitsland, lijkt de dans te ontspringen. Een van de sterke punten is de export... Die groeide afgelopen jaar met maar liefst 12 Veel Duitse bedrijven zijn zelfs wereldkampioen in hun eigen branche. Correspondent Wouter Meijer ging eens op bezoek bij Papst, marktleider in de productie van ventilatoren. We zijn hier in onze productiehalle, waar de grote ventilatoren en motoren hergesteld worden. Grote ventilatoren, de motoren om ze aan te drijven. Directeur Hans-Jochen Bijlker staat in de grote hal van de fabriek van Pabst...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 wird das hier von der Maschine überwacht, also wenn der Werker oder der Arbeiter die fünf Flügel nicht erfüllt, gibt es hier auch keine Freigabe.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 in Europa im Moment nicht mehr spürt. Correspondent Wouter Meijer was dat op bezoek bij Papst, marktleider in de productie van ventilatoren. De Duitsers doen het dus goed. Het is twaalf minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik zei het al eventjes, um, problemen bij de gemeente Noordwijkerhout, problemen voor de Keukenhof, want een groot deel van de Delftweg wordt van 16 januari 2012 tot juni 2012 volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Directeur van Keukenhof, Pieter Vries, goedemorgen. Goedemorgen mevrouw Wensen. Nou, dat is lastig, want dat is zo'n beetje de enige weg naar de Keukenhof. Nou, de enige weg is het niet, maar zeg maar tussen de 20 en de 30 procent van onze bezoekers komen wel over deze weg heen. Ja, wat gaat dat betekenen voor u in die tijd? Want er zijn nogal wat bezoekers dan, kan ik mij voorstellen. Dat, dat, dat zijn in die tijd zijn het zeg maar tussen de 20.000 en de 25.000 bezoekers per dag. En uh, deze mensen zullen wanneer ze in de congestie komen van een, uh, van een andere verbindingsweg tussen de A4 en Keukenhof uh, rechts omkeer maken. En dat uh, juichen wij niet toe. Want dit is, als ik kijk naar de kaart, zeg maar de, de noordelijke aanrijroute richting de Keukenhof. Die afgesloten. Ja, het is, zeg maar, vanuit de Bollevelden. En dat is natuurlijk een belangrijk uh, kijkmoment voor, uh, voor onze bezoekers uh, naar Keukenhof toe. Rijden vanuit de oostelijke zijde naar Keukenhof toe, dan is het uh, voornamelijk uh, ja, weilandensfeer. En aan die kant houden zich nou eenmaal net de bolnenvelden op. Ja. Is, is, is het nodig dat die weg wordt afgesloten? Heeft u daar over, bent u daarover geïnformeerd door de gemeente? We, wij zijn daar heel laat over geïnformeerd. Dat betekent net al voor uh, de kerst. En uh, u weet, uh, tussen kerst en nieuwjaar en de week daarna lag uh, zo'n beetje iedereen uh, uh, ergens anders dan uh, op, achter zijn bureau. Mm. Uh, dus we hadden weinig, weinig mogelijkheden om daar uh, iets aan te doen. We hebben uiteraard wel contact gehad met, uh, met de gemeente Noordwijkerhout. Uh, en ik kan ook niet zeggen dat zij zeer positief stonden om te kijken naar oplossingen. Hmm. Ze hebben dit er gewoon doorheen gedrukt, zegt u eigenlijk? Ja, ja het is een beslissing van Noordwijkerhout. Ah. En of het nodig is die, die weg te vervangen, ja, dat is mijn uh, oordeel niet. Ik, ik rijd dagelijks over die weg, tenminste vandaag niet meer, maar uh, gezien de afsluiting... Uh, maar dat er een riool vervangen moet worden en dergelijke, dat is mijn uh, uh, verantwoordelijkheid niet. En ik kan er ook niets over zeggen. Nee. En goed, u krijgt dus te maken met um, nou misschien wel minder bezoekers, in ieder geval mensen die heel lang in de file staan om bij u te komen. Ja, en dat is onprettig. Dat, uh, dat geeft uh, een hoop humor, dat geeft uh, een hoop ontevredenheid. En dan juist in een tijd uh, waarin Nederland het heel erg van toerisme moet hebben... Mm -hmm. En uh, niet alleen ik. Uh, u moet zich voorstellen dat uh, voor meerdaags verblijf, waar uh, ja, het toerisme nou eenmaal op draait, uh, mensen zich voornamelijk ophouden in Amsterdam en in de Noordwijkse regio, noordwijk, noordwijk en Hout. En deze mensen uh, missen ook hun verbindingsweg uh, tussen Keukenhof en uh, de bollevelden en daarmee ook de hotelruimte. En dat heeft natuurlijk zijn invloed op, uh, op, op, op zeg maar het verblijf in de hotels ook nog. Ja, ja dus grote invloed voor de regio. Kan er nog iets. Gebeuren. Kunt u er nog iets tegen doen of is het een dan deal? Gaat ja, ik ben volop in, in, in overleg uiteraard met de gemeente noordwijk hout En, en ik hoop dat ze met een oplossing komen. Uh, ze hebben mij toegezegd dat er naar gezocht zou worden. Uh, de hele weg zou in fases uh, zeg maar, uh, aangepakt worden. Dat betekent ook ja, een, een, een aanpak van een derde of een vierde fase. kan je natuurlijk ook een, een maand of twee opschuiven. Ja. Nou. Sterkte ermee, meneer de Vries. En dank dat u ons even het woord wilde staan. Dank u wel, mevrouw. de Vries. Pieter Vries, directeur van De Keukenhof over die Delftweg, die dus wordt afgesloten van 16 januari 2012 tot juni 2012. Waterpolo, de Nederlandse mannenploeg, heeft ook de derde wedstrijd bij het EK in Eindhoven verloren. Dit keer was Italië veel te sterk, met 14-6. Maar toch zit er een stijgende lijn in het spel, want tegen Hongarije was het verschil nog 13 doelpunten. Nu werd met 8 goals verschil verloren. Nou, de reactie van speler Tjerk Kramer.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 Winnen van Turkije. Ja, dat sowieso. Het publiek, de ambiance is fantastisch hier nu. En zeker omdat het nu ja, in eigen land is. Hoop Aranje fans, dus uh, ja, super. Dat waren de mannen. Vanavond de vrouwen. Hè? Rond zeven uur tegen Hongarije. Vrouwen maken meer kans. Bob van der Tak houdt het voor u in de gaten. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Wij met Marjan Koekoek. Goedemorgen. Goedemorgen. De pabo's moeten aan de poort strenger gaan selecteren, schrijft de Volkskrant. Alleen dan krijg je betere leerkrachten, concludeert de commissie kennisbasis Pabo. Studenten die basisschoolleraar willen worden, moeten behalve voor taal en rekenen... ook getoetst worden voor aardrijkskunde, Engels, geschiedenis en natuur en techniek. De commissie onderzocht hoe het kennisniveau van de basisschoolleraar omhoog kan. En vandaag komt het rapport uit. Het advies is stevig, de pabo's moeten op de schop. Doordat opleidingen overvol dreigen te raken... lukt het de scholen niet nu het niveau op te krikken. Het advies, scholen moeten scherper kiezen. Zes kernvakken waarvoor aan de hand van landelijke normen getoetst wordt. En laat elke pabo daarnaast kiezen op welke vakken ze zich verder wil profileren. Het CDA dan moet zich nu nog niet bezighouden met de vraag... wie de nieuwe leider wordt. De partij moet zich richten op de nieuwe koers. Dat zegt de CDA-prominent en oud-minister Ernst heers Ballin. in Trouw. We moeten geen overhaaste personeel... ...keuzes verbinden aan deze heroriëntatie. Eerst het debat afronden over de koers... ...en daarna moet er een verkiezingsprogramma komen... ...en dan komt de lijsttrekker in beeld. Heersbalin wil dat de partij Frank en Vrij de discussie aangaat... ...over de koers van de fractie voor en na deze kabinetsperiode. Dat mag niet worden vertroebeld door uit te meten... ...waar spanningen zitten met het kabinetsbeleid... ...en de keuze voor een leider. Met de arrestatie van drie mannen heeft de nationale politie enkele moordaanslagen opgelost. Dat meldt de Telegraaf vanochtend op de voorpagina. Deze week werd een bekende Amsterdamse beroepscrimineel, zijn vermeende handlanger en een advocaat opgepakt. Justitie ziet de crimineel als de opdrachtgever van de aanslagen. Een huurmoordenaar moest van hem met een handgranaat een aanslag plegen... op een advocatenkantoor in Amsterdam, stelt het Openbaar Ministerie. Er vielen geen doden of gewonden. Hij moest ook een man ombrengen, maar die aanslag mislukte... omdat het moordwapen in eerste instantie weigerde. Daarop kon het beoogd slachtoffer de deur van zijn huis dichtgooien. De huurmoordenaar werd al in november 2010 opgepakt trouwens. NRC Next heeft sinds gisteren het nieuwe onderdeel Next... Next Checked? ik het uitspreken <lacht> ervan. Next Checked. Feitencheckers zoeken uit wat waar is... van beweringen van politici, reclamemakers en opinieleiders. Op dag twee is meteen de hoofdredacteur van de krant aan de beurt... Rob Wijnberg...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 De conclusie? Rob Wijnberg is, is eigenlijk in zijn eigen reclameval getrapt. En de pers wil graag wat vragen stellen aan Geert Wilders. Volgens de krant communiceert de PVV-leider over het algemeen maar één kant op. Maar er zijn wat prangende vragen die onbeantwoord blijven. Zo wil de krant weten hoe uh, voor de Bosman-affaire denkt. Uh, wat vindt u zelf eigenlijk van die uitdrukking? uitgekotst stuk halalvlees van een Turks varken. En wat vindt hij ervan dat de koningin Beatrix... een opmerking over het dragen van een hoofddoek... als symbool voor vrouwenonderdrukking afdeed als echte onzin? Moet u maar afwachten of hij antwoord geeft. Dank je wel. Ja. Marjon Koekoek. Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur... praten we u bij over de koopkracht in Nederland. Want die daalt, daalt opnieuw, cijfers van het Nibud. En het Nibud heeft zichzelf nu gecorrigeerd. Want het wordt allemaal nog veel erger. Ik zou zeggen, blijf luisteren.